Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Politie verzon telefoontapverslagen. Bouwbedrijven en corporaties werken aan een renovatieakkoord. En de Europese Unie heeft sancties op tegen Zimbabwe. De politie in Noord-Holland heeft in een onderzoek naar drugshandel geknoeid met de weergave van afgeluisterde telefoongesprekken. Daarom heeft de rechtbank in Alkmaar besloten dat een verdachte tegen wie een jaar cel was geëist onmiddellijk vrijkomt. Gebleken is dat de politie feiten uit telefoontaps heeft verdraaid en ook zijn gesprekken verzonnen. De zaak kwam aan het licht nadat de advocaat van de man de geluidsopname had opgevraagd. De verdachte zat al vier maanden in voorarrest. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de uitspraak. Er zijn dingen fout gegaan, maar het Openbaar Ministerie vindt de sanctie van de rechtbank namelijk niet-ontvankelijkheid te zwaar. Ook zonder deze ja, bewuste tapgesprekken was er voldoende bewijs om tot een veroordeling te komen. Dus we hebben inmiddels een hoger beroep ingesteld. De grote bouwbedrijven en een aantal woningcorporaties willen binnenkort een akkoord sluiten om huurwoningen duurzaam te renoveren. In een periode van drie tot vijf jaar zouden 100.000 huurwoningen energie-neutraal moeten worden verbouwd. De bouwers, Volkers Wessel, BAM, Ballas Nedam en Dura Vermeer zijn erbij betrokken. Maar niemand wil reageren op het op handen zijnde akkoord. Onduidelijk is nog hoe het project wordt gefinancierd. Beleggers houden hun twijfel over het reddingsplan voor Cyprus. De belangrijkste beurzen begonnen met winst, maar de stemming sloeg om... en in de loop van de dag stonden de beurzen allemaal op verlies. De AIX sloot ruim een half procent lager. Beleggers en investeerders maken zich zorgen over de gevolgen voor spaarders bij andere Europese banken als die ook in problemen komen. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zegt in interviews met Reuters en de Financial Times dat het plan voor Cyprus een blauwdruk is voor mogelijke bankenreddingen in de toekomst. Defensie is op onderdelen tevreden over de uitspraak in de zaak van een oud Dutch patter die een schadevergoeding krijgt omdat hij bij de val van de moslim en Srebrenica een trauma opliep. De schadevergoeding is volgens de oudwoorden van Defensie toegekend... omdat de oud-Dutch-better onvoldoende wist welke nazorg er geboden werd. Defensie zegt niet bang te zijn dat nu veel andere oud-Dutch-betters... ook een schadevergoeding gaan eisen. De Europese Unie heeft een reeks sancties tegen Zimbabwe opgegeven. De maatregel volgt op het vreedzaam en succesvol verlopen referendum... over een nieuwe grondwet van eerder deze maand. Dat staat in de verklaring van EU-buitenlandcoördinator Ashton. Het reisverbod van 81 Zimbabwanen wordt opgeheven... En ook mogen ze weer bij hun bank te goeden. De EU heeft ook acht bedrijven van de lijst gehaald. Voor president Mugabe en tien van zijn trouwste adviseurs... blijven de sancties wel van kracht. Chinese en andere Aziatische restaurants... krijgen voortaan minder snel een werkvergunning voor koks uit Azië. Het UWV wil dat de restaurants beter hun best gaan doen... om in Nederland en de rest van de EU geschikte koks te vinden. Een woordvoerder van het UWV zegt dat ze strenger zullen optreden... vanwege de opgelopen werkloosheid. Ruim 150 medewerkers van de TBS-kliniek Veldzicht in Balkbrug in Overijssel hebben vanmiddag korte tijd het werk neergelegd. Ze protesteren tegen een dreigende sluiting van de kliniek als gevolg van bezuinigingen. Inwoners van Balkbrug, onder wie de burgemeester kwamen kijken om het personeel te steunen, TBS'ers steunde de actie met een spandoek. In de kliniek werken ongeveer 500 mensen. In een verpleeghuis in Laren is de presentator en zanger Herman Emmink overleden. Door zijn werk voor radio en televisie was hij vanaf de jaren 50 tot de jaren 90 een bekende Nederlander. Als zanger had hij een grote hit met het lied Tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, dan stuur ik jou, Tulpen uit Amsterdam. Hij presenteerde ook op televisie. Hartelijk welkom bij het spelletje Wie van de Drie met ons panel Albert Mol... Kees Brussen, Martine Bijl en Sonja Barend. Herman Emmink was 86 jaar. En dan het weer vannacht brede opklaringen en lichte tot matige vorst. Morgen overdag en woensdag droog en zonnig. Het wordt dan ongeveer 3 tot 5 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie. nog 90 kilometer over van deze maandagavondspits. Op de A9 amsterdam alkmaar 7 kilometer bij Beverwijk-Oost. Dat is de naslip wat rommel op de weg bij de Wijkertunnel. Alle rijstroken zijn weer open. Problemen in Limburg op de A76, Belgische grens richting Heerlen. Er staat tussen Kerens Heide en Schinnen 6 kilometer. Na een ongeluk wordt het verkeer nu omgeleid via de vluchtstrook. Het verkeer kan beter omrijden richting Keulen. En dat kan al vanaf Eindhoven, vanaf Knoppunt Leen der En dan moet worden omgereden via Venlo. Op de A76 geheel richting Geleen staat... 4 kilometer tussen knooppunt Ten Essen en Geleen. Volkswagen heeft een indrukwekkende aanbieding. U ontvangt nu maar liefst 30% korting op Continentaal Zomerbanden. Een van de winnaars van de ANWB Zomerbanden-test 2012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 Koop een steentje van mij. De strijd tegen kinderkanker steunen is heel simpel. Want je hoeft alleen maar woensdagavond naar Nederland 1 te kijken. Naar de speciale show die ik dan presenteer bij de Tros. En natuurlijk voor 5 euro een steentje kopen voor de bouw van het Prinses Maxima Centrum. Als alle 7 miljoen huishoudens in Nederland een steentje kopen... dan krijgen we 35 miljoen bij elkaar. Dus doe allemaal mee en kijk woensdagavond naar Nederland 1.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 We hopen spoedig iets van u te horen. Bel even Apeldoorn of bekijk ons cv op centraalbeheer.nl slash zakelijk. Mijn naam is Barend van Kessel, bouwer in Geldermalsen. De Nederlandse economie krimpt. De helft van die krimp komt door de crisis in de bouw. Investeer daarom in de bouw en laat ons Nederland uit de crisis halen. De bouw maakt en onderhoudt Nederland. Kijk op het.nl, een initiatief van Bouwen in Nederland. PS.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 8 over 6, goedenavond. Het is de stille week, de week voor Pasen. Dus overal in het land de passieklanken van Johan Sebastian Bach. Een mens, door Straks een vooruitblik op een van die Matthäus passions En dat doen we natuurlijk met niemand minder dan Christus. Zojuist bekendgemaakt, Giro 555 start een grote hulpcampagne voor Syrië... met spotjes op radio en tv en een televisieavond op 1 april. We kunnen het spotje alvast laten horen. Door de burgeroorlog in Syrië zijn 4 miljoen mensen direct afhankelijk van hulp. Er is dringend voedsel, drinkwater, kleding en medische zorg nodig. In het land zelf en in vluchtelingenkampen over de grens. We mogen deze miljoenen mensen niet aan hun lot overlaten. Help de slachtoffers. Geef aan Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties. En campagneleider van de hulpactie voor Syrië, Jan wij wijbrandrie. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Nou de burgeroorlog in Syrië al twee jaar bezig. Waarom nu pas een inzamelingsactie? Nou, de ramp was al groot uh, en de ramp wordt steeds groter. Uh, er is uh, in de... Op dit moment spraken we van 4 miljoen slachtoffers. Ruim 1 miljoen vluchtelingen in de naburige landen. En dat merken, merken ook de mensen die in die landen wonen. 7.000 vluchtelingen per dag komen erbij. Dus het wordt verschrikkelijk. Wat wij ook merken is dat er veel te weinig geld is om de hulp te verlenen... die de vluchtelingen al op het minimum brengen. Dus geld is dringend, dringend nodig. En wat we ook zien, er komt nu aandacht in de media. En die hebben wij nodig om een succesvolle actie te voeren. Waarom nu pas een inzamelingsactie? Nou kijk, er gebeurt al van alles. De organisaties die samen de samenwerkende hulporganisaties uitmaken. Die werken met lokale organisaties, met hun internationale koepel. Het Rode Kruis, UNICEF, Oxfam en anderen. En er gebeurt al van alles. Wat wij nu zien is, die ramp die loopt als het zo doorgaat... zo verschrikkelijk uit de hand met zo weinig geld dat we hebben... dat de hulpverlening echt niet uh, meer door kan gaan. Dus wij krijgen dringende verzoeken uit de hele wereld. Geef aandacht aan Syrië. Vertel het verhaal dat dit een immense uh, humanitaire ramp is. En zorg ervoor dat hulpverlening door kan gaan en dat hij in ieder geval op het niveau komt waar hij op moet zitten. Ja, dan nou hebben we gemerkt de afgelopen twee jaar... Uh, dat het conflict in Syrië tamelijk ingewikkeld is. Hè? Naar wie gaat het geld? Wij hebben gezegd, deze actie die is uh, voor de mensen in Syrië. En dat zijn dan die mensen die wij onder deze ongelooflijk ingewikkelde omstandigheden in een oorlogssituatie kunnen bereiken. En het geld gaat zeker ook naar de meer dan 1 miljoen vluchtelingen die in de buurlanden verblijven. In uh, Libanon, in uh, Jordanië, in Turkije, in Irak. En we zorgen ervoor dat daar waar we hulp kunnen bieden, zowel in de vluchtelingenkampen als in het land zelf, dat we daar zo goed mogelijk de hulp op de plek brengen. Maar op verschillende plekken zien we heel veel verschillende strijdende partijen in Syrië... als we even verder dat land in kijken, waarbij het soms onduidelijk is... op welke grond mensen de wapens oppakken. Dus wie geven we dan hulp? Oftewel, wiens kans kant kies je? Kijk, de hulporganisaties die kiezen geen enkele kant, of het moet zijn dat wij de kant kiezen van de slachtoffers. Maar hoe kun je controleren dat hulpgiederen bij de juiste mensen terechtkomen? Nou, in de vluchtelingenkampen zit je er wat dichter op, daar gaat het makkelijker. Maar als je kijkt naar de brandhaard en de oorzaak van deze hele crisis, die zit in Syrië zelf. En daar zijn verschillende gebieden in handen van verschillende partijen. En het is razend lastig om daar overal de hulp te bieden die wij uh, moeten bieden. Kunnen jullie de, ons... de hulp krijgen die ze nodig hebben? Ik vrees dat dat niet voor iedereen geldt. Kijk, het conflict is het conflict. En de hulporganisaties in de wereld en ook de samenwerkende hulporganisaties... kunnen dit conflict niet beëindigen. Wat wij wel kunnen is doen wat nodig is, zoveel mogelijk. Dus wij zeggen, we doen wat we kunnen. Waar we bereik hebben, gaan we wel naartoe. Waar het verschrikkelijk moeilijk is en waar het heel erg gevaarlijk is, daar kunnen we misschien niet komen. Zie deze actie ook als een noodkreet. Dat we doen wat we kunnen, dat we veel meer geld nodig hebben, maar we zijn heel realistisch over wat er wel kan en wat er niet kan. Hoe realistisch kunt u zijn als ik u vraag hoeveel geld u verwacht op te halen voor hulp naar Syrië? Dat weten we helemaal niet. Um, dit is inderdaad best een hele ingewikkelde situatie. Wij willen dit verhaal samen met de media... en ook in het, uh, radio, of in het televisieprogramma op 1 april... Uh, willen we dit verhaal zo goed mogelijk belichten, informatief. Uh, we weten nooit wat dat gaat opleveren. Eén ding weten we wel, dat als we dat verhaal eerlijk vertellen... en we geven duidelijk aan wat we wel kunnen en wat we niet kunnen... dan is de Nederlander echt wel bereid om te geven... aan mensen die op dit moment ver, ver ver onder het bestaansminimum leven. Jan Bakker, bij Brandri namens de samenwerkende hulporganisaties. Vandaag over een week is die televisieavond voor hulp aan Syrië. Dank u wel. Graag gedaan. Er mag nu dan wel een akkoord zijn over de redding van Cyprus. Het land verkeert in zwaar weer en zal dat de komende tijd blijven. Contact met de ambassadeur van Cyprus in Nederland, Kyriakos Kouros. Mr. Ambassador, are you relieved? Bent u opgelucht door het akkoord? Well, relieved is a very strong word. Uh, uh, we want to believe that we have reached an agreement... to the interest of both Cyprus and the Eurozone partners. U bent blij met het akkoord, maar uh, opgelucht is een te groot woord. Uh, u houdt uw adem toch nog even stil? You're keeping your, your breath, you're waiting for what might happen tomorrow? We want to believe that we achieved the best possible outcome... under the circumstances. The, the agreement reached is the result of uh, hard work it will have painful aspects maar uh, we we believe that it will provide stability and boost the growth in Cyprus. Ja, u gelooft dat er stabiliteit zal ontstaan na het harde werk van de EU-lidstaten en de Cypriotische regering. Do you believe the image of Cyprus still stands Looking at all the Russian money the ways that the restructures have gone through now after so much hard work in the last week? Er is zo hard gewerkt om inderdaad deze deal te krijgen. That, that's why we did this deal. It's because we want to clear our name and uh, start again from a, a new, a new chapter in our, in our life. Een nieuw hoofdstuk uh, in het leven van Cyprus. Maar is die naam gezuiverd? Do you believe that the image has been cleared? There is a new chapter possible? Well, if you remember in the seventies, this island has uh, had a lot of dramatic. Uh, uh, events taking place and uh, mass population were displaced and we managed to stood on our feet and become a successful destination in services. So it's, it's another uh, uh challenge that we will face. Een kleine geschiedenisles van de ambassadeur kijkt naar de jaren 70... toen er een hoop politieke uh, ontwikkelingen waren... waarbij het land werd opgesplitst, de eiland. Maar we zijn uiteindelijk uitgegroeid tot een succesvol eilandstaat... met veel toerisme. Is toerisme, Mr. Ambassador, is toerisme the way to go... the next couple of years? Is dat de enige uit uitkomst voor de komende to jaren? Toerisme is een optie. Het is een heel sterk incentive. Uh, Ik remind you dat de energiefolder... Will will will be very visible in the near future, with the gas findings that we have in our exclusive economic zone. So there is a lot of plan plans laying ahead us. There is tourism, maar there is ook aardgas wat we hebben gevonden daar. En er is een toekomst. There is a future for Cyprus. Can we just end it that way? Yes, there is a future. And don't forget, now we belong to a wider family. It's called the European Union. One way or another, solidarity. We play its role. Solidariteit. Daar gaat het uiteindelijk om in de Europese Unie, zegt de ambassadeur van Cyprus hier in Nederland, Kyriakos Kouros. laten we dat niet vergeten. Het is een Europees verhaal. Ik dank u hartelijk voor uw, voor uw toelichting, Mr. Kouros. Thank you very much. Oké, okay, I hope it was helpful I said. Zeker. Dag. 16 over 6, Kees Quarks met het verkeer. Problemen zitten vooral in Limburg-Tibben op de A76. Vanaf de Belgische grens naar Heerlen staat 6 kilometer... na een ongeluk bij Schinnen. De keer kan er langs hier de vluchtstrook. Speter om om te rijden als u nog in de regio Eindhoven bent... en u bent onderweg naar, uh, naar Keulen. Dan kan er worden omgereden via Venlo over de A67 en de A61. Ook een ongeluk op de A76 van Heerlen naar Geleen. Bij Geleen staat 5 kilometer vanaf Voerendaal... en de rechte rijstrook is daar dicht. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Anouk, zoals we Anouk kennen natuurlijk. Met Girl uit 2004 was dat. De hele middag hebben we het al over dat nieuwe plan... dat het pesten moet verminderen. Staatssecretaris Sander Dekker heeft het vandaag gepresenteerd. Pesten is een zaak van de school en van de ouders, stelt Dekker. Josephine Trehi is in Breukelen bij de gepeste scholier Kevin. Josephine, jullie zitten in de keuken. Waar de maaltijd wordt klaargemaakt. staat het eten in op tafel. Nou, bijna. We zijn aan het omscheppen. Thijs de roerbak was het? Ja, Thuis de nou. roerbak, roerbak oké. Okay. Nee, um, ja, bij Kevin in de keuken inderdaad... hij vertelde er straks al, hè, zijn verhaal... hoe die jaren gepest is in elkaar geslagen is op school. Uh, uiteindelijk zit hij nu op een andere school... en die jongens uh, die jou gepest hebben, dat begreep ik net... die zijn dus onlangs veroordeeld voordat ze jou hebben mishandeld. Ja, de werkstraf. Hoe was dat om te horen? Ja, blij, goed... Kan je het mis zien dat de slechteriken gewoon gestraft worden? Ja, wat het bizarre was dat de school dus niet voor jou op is gekomen toen, niks heeft gedaan aan het gepest. Jij moest weg. Ja, ik moest weg en nu niet. Els Hendricks is van de Stichting Veilig Onderwijs. Um, wat er is gebeurd op die school, hè, op het Broekland College van Kevin, dat de school dus niet ingrijpt tegen pesten, dat kan in de toekomst meer, want dan staat de inspectie voor de deur. Dat hopen wij inderdaad. Dat het, uh... Maar ja, dan zou het wel zo moeten zijn dat de inspectie niet op afspraak... maar gewoon alle minuut komt. Zomaar. We hebben hier ook die brief die jij hebt gekregen, Kevin, van school. Kan je even een heel klein stukje voorlezen? Beste Kevin, hierbij laat ik weten dat je niet op Broekland College kunt blijven. De reden daarvan is dat er tussen jouw moeder en de school overweer geen enkel vertrouwen meer is. Geen vertrouwen meer met de moeder? Het gaat niet om het pesten, maar om de moeder. Ja, dat klopt. En dat komt omdat uh, dan zie je dat er een verschil voor inzicht is. Ouders komen op voor het belang van hun kind... omdat ze hun kind zien veranderen doordat ze gepest worden. En de school ziet het kind helemaal anders. Die ziet of het kind dicht bij de volwassenen in de buurt... waarvan ze zeggen hij is toch altijd vrolijk... of hij gaat altijd later naar huis. Maar juist dat is een signaal dat een kind gepest kan worden. Wat de staatssecretaris nu aan het doen is, hij is verschillende antipestprogramma's aan het testen. En hij wil dan dat uh, iedere school verplicht daar één methode uit kiest. Hè, die verplicht moet worden toegepast op school. Is dat een goede zaak? Als het een uh, goed beleid is, dan uh, zijn we helemaal blij. Maar kiest hij het uit de sociaalvaardigheidstraining, dan worden wij, uh, en er wordt trouwens geen enkel kind gelukkig van. Want niet ieder kind heeft een sociaalvaardigheidstraining nodig. Maar dat die programma's zo verplicht op school worden ingesteld, dat is wel goed. Als het goed beleid is wel, maar geen zoveel tra trainingen Uiteindelijk zijn jullie blij met het hele pakket? Het is een begin. En daar zijn we blij mee. Voor Kevin jammer genoeg een beetje te laat. En zijn lotgenoten, want dat zijn er erg veel. Ja, Tim, erg veel. Maar uh, blij er mee, maar helaas misschien een beetje laat. En in hoeverre kun je, je mevrouw Hendrikse verlaat. vragen... of de onderwijsinspectie inderdaad zal gaan ingrijpen... als blijkt dat de school niet genoeg doet, uh, Josephine? Ja, hoe gaat dat straks werken met de inspectie? Gaan die echt, staan die op de, inderdaad, zoals ik al zei, voor de deur? Als dat niet goed, gaan die echt ingrijpen? Nou, we hopen inderdaad dat de inspectie gewoon uh, voor, uh, ja, voor aankondiging, dus zonder aankondiging, naar school gaan. Dan zijn ze goed bezig en dan is het een echte inspectie. Wel lastig, hè? Want je hoort al dat het pesten zo, zo moeilijk te signaleren is. Nou, dat ligt eraan. Dat maken ze ervan. Als je de signalen goed kent, want daar ligt het ook aan, dan ben je er. Als het, en de leerkrachten moeten daarbij opgeleid worden. Zeker op de PABO's, de nieuwe leerkrachten. De signalen, daar gaat het ook om. Maar dat geldt ook voor de signalen voor ouders. Als zij horen dat er een kind op school wordt gepest... ook al is het niet hun eigen kind, ga naar school en praat erover. Want als een school, school het niet weet, dan weten ze het niet. En zo kunnen ouders bijdragen aan een goed en veilig schoolklimaat. Tim, we gaan eten hier. Blijf je eten, Josephine? ja. Eet smakelijk, dank. Dankjewel. We gaan verder met de Stille Week die is begonnen. Het is de week voor Pasen. Tijd voor de Matthäus Passion. U kunt in uh, vele kerken en concertzalen deze dagen hiervoor terecht. Vanavond bijvoorbeeld in de Grote Kerk in Alkmaar. Met de Bach Choir and Orchestra of the Netherlands. Ik van Heijsbergen, goeie avond. Goedenavond. We luisteren naar uw gezang, hè? In de rol van Christus. Of mag, mag je dat zeggen? In de rol van? Ja, in de rol van. Want ik ben het verder van. Hè? <laughs> maar u doet het al een tijdje, deze, deze rol? Ja. Ja. Hoe, hoe lang uh, Nou, een, een jaar, of dertig. Dertig? Ja. Groeien je dan als Christus in de Matthäus Passion? Ehm... Ja. Um... Uh, de, om, omdat je ook, uh, de, ja, je bent onderhevig ook aan, aan, aan, aan, aan fysieke veranderingen. Dan de, je moet je het toch wel steeds weer aanpassen. En uh, ja, op een bepaalde leeftijd uh, ligt het hier misschien het beste zo'n rol. Ja, ik weet het niet. Ja, want als u, als u uzelf nou vergelijkt met uh, 30 jaar geleden, wat is dan het grote verschil? Um, dat je. Um, mijn, mijn toon was toen nog wat baritonaler. En nu is het wat meer. Meer naar de baskant toe. Dus, uh, dat, en dat staat wat beter bij deze rol. Ja. Want het is in feite een basrol. Hoe zit u zelf deze periode van de matthäus Passion? Kunt, kunt u zich er bijvoorbeeld elk jaar verheugen dat hij er weer aankomt? Ja. ja, het is, het is, het is altijd het is, het is wel een uitdaging, want we, we doen er heel wat. Maar uh, je, je leeft een beetje als een monnik. Je, je, je gaat na het concert naar huis en je gaat uh, slapen. En de volgende dag hou je je rustig en je bereidt je weer voor op het volgende concert. Ja, en het zijn, het zijn lange, lange zitten natuurlijk ook, hè? Het, het is een lange zit, maar uh, de muziek van Bach is, is, is zo uh, overweldigend. Dat, dat, dat is toch geen echt probleem. Echt, ja, misschien voor u, omdat u het natuurlijk heel erg goed kent. Toevallig had ik er dit weekend met een collega van me over... die dan voor het eerst is gegaan, in mezelf ja. nog nooit geweest. En dan denk ik van, ja, de Matthäus Passiona zijn van die dingen die je toch een keer meegemaakt moet hebben. Zij ging, ik nog niet. Wat, wat overtuigt u mij nou eens? Waar, waarom zouden we moeten gaan? Um, je, het, omdat het uh, uh, uh, eigenlijk uh, een, een, zo'n geniale componist is geweest, Bach... Dat je iedere keer weer wat anders hoort als je, als je voor de tweede keer heen gaat, hoor je weer iets anders. Hoor je weer iets nieuws. Uh, en uh, zoals wij vanavond, dan voor de zestiende keer geloof ik, uh, het moeten doen dit jaar. Dan als het beginkoor start, dan komt toch die puls dan weer door. En dan denk je, ja, het, het blijft schitterende muziek. En uh, hoe meer je het hoort, hoe meer je gaat horen. Ik hoorde al, u kunt nog makkelijk 30 jaar vooruit. Als, althans, uw basstem dat, dat toelaat. <laughs> nou, dat ben ik niet van plan. Maar eh, ik, ik ben ook wel van plan om dat nog wel een paar jaar te doen, ja. Ja, Henk van Heijnsberg, om 7 uur begint het, hè? Wat gaat u dat laatste half uur doen? Uh, theeje drinken, wat, wat nog uh, uh, inzingen en, uh, en verder uh, misschien nog een mop Een <laughs> mop Nou, uh, ja, deel, deel die weet, even met ons. Het moet, het, moet, het moet ook ontspannen blijven. Zo is dat. Ook voor een Christus ja. vanavond in de Matthäus-Passion... om 7 ja. uur in de Grote Kerk in Alkmaar. Ik dank u hartelijk. Een, een, goede, een goede voorstelling. Dankjewel. Dat brengt ons bij het eind van dit NWS Radio 1 voor deze maandag. Ik wens u een prettige avond. Joost Eerman, zit klaar met avondspits van WNL. Joost, goede avond. Goeie avond, Tim. Uh, gemeenten maken misbruik van hun werklozen. Dat heb je vast ook gehoord. Stond allemaal te lezen vanochtend in de Volkskrant. Je ziet, ik lees ook andere ochtendbladen. Uh, ze zoeken namelijk de grenzen van de wet op... bij het eisen van een tegenprestatie voor de uitkering. Een rechter in Zeeland vindt namelijk dat je het niet kan maken... om een bijstandsgerecht te vragen... om niet nader omschreven werkzaamheden te verrichten... met behoud van uitkering... Ik vind dat het nou allemaal juist wel kan, Tim. Er staat namelijk al in de wet wat de grenzen zijn voor die tegenprestatie. En werken vind ik juist heel erg goed voor uitkingsgerechtigden. Dat is ook heel belangrijk. En daarom is mijn stelling, wie bijstand ontvangt, hoort alles aan te pakken. Dat is mijn stelling in Avondspits. Praat u mee? Dat kan via 0800 1121, of Twitter gerust ook, hashtag eens, hashtag oneens... Ik hoor het allemaal heel graag. Wie bijstand vangt, hoort alles aan te pakken. Dat is de stelling van de dag in Avondspits van WNL natuurlijk. We zijn er. Tot zometeen naar het nieuws, weer en verkeer. Tot zo. Balen van Middelburg tot Groningen. Zutphen tot Den Haag. Parklijn is echt overal. De lijst groeit nog gestaag. Parkeren met mijn telefoon. Achteraf betalen. Nooit meer bij zo'n automaat. Vloeken staan te balen. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Zo, mooie heggenschaar heb jij. Ja, handig hè. Gekocht van mijn energierekening. Je energierekening? Ja. Waarom? Oh. Maak van je energierekening een bespaarrekening.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 Voor donaties is gier nummer 555 opengesteld. Op tweede paasdag zenden de VARA en de EO een speciaal tv-programma uit over Syrië. Volgens de hulporganisaties is het verlenen van hulp moeilijk... door het geweld en logistieke problemen, maar bereiken de hulpgoederen de mensen wel. De meeste banken op Cyprus gaan morgen weer open. Alleen de Bank of Cyprus en de Laiki Bank blijven nog tot donderdag dicht. In het reddingsplan staat dat deze twee grote banken grondig worden gereorganiseerd. De Laiki Bank wordt zelfs gesplitst en zal uiteindelijk verdwijnen. Grote spaarders raken daarbij veel geld kwijt. De grote bouwbedrijven en een aantal woningcoöperaties willen binnenkort een akkoord sluiten om huurwoningen duurzaam te renoveren. In een periode van drie tot vijf jaar zouden 100.000 huurwoningen energie-neutraal moeten worden verbouwd. De bouwers Volker Wessels, BAM, Ballas Nedam en Dura Vermeer zijn erbij betrokken... maar niemand wil reageren op het op handen zijnde akkoord. En de politie in Noord-Holland heeft in een onderzoek naar drugshandel geknoeid... met de weergave van afgeluisterde telefoongesprekken. Daarom heeft de rechtbank in Alkmaar besloten... dat de verdachte tegen wie een jaar cel was geëist onmiddellijk vrijkomt. Gebleken is dat door de politie feiten uit telefoontap zijn verdraaid... en ook zijn gesprekken verzonnen. En dit zijn de hoofdpunten. Het weer. Pak vroeg. Met opklaringen, en een temperatuur die al flink aan het dalen is... vannacht uiteindelijk uitkomt op min 3 of min 4. Op een enkele plek misschien matige vorst... en dat zou betekenen dat we aan min 5 graden gaan komen. Morgen loopt het kwik op naar 3 tot 4 graden in de plus. Zonnige periode, het is droog. Er staat nog steeds een stevige oostenwind. Matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. En die wind maakt het aanhoudend voor het gevoel een stuk kouder... Maar gelukkig gaat die wind na morgen langzaam wel wat afnemen. Temperatuur weet een graadje te winnen. Later in de week is de graad of vijf. De zon blijft schijnen en tot en met donderdag blijft het sowieso droog. Maar in de nacht blijft het nog wel een paar graden vriezen. Ah, en weer bij de 40 kilometer verder nog. Opvallende zaken zijn de A4, de Haag-Amsterdam. Er staat een vrachtauto stil bij sloten op de rechterrijstrook. 2 kilometer verder vanaf Schiphol. De nasleep van het ongeluk op de A76, Belgische grens Heerlen. Dus nog drie kilometer vielen over tussen Knappen, Kerensheide en Spouwbeek. en Op de A76 heerde richting Geleen nog vijf kilometer. Dat staat tussen Voeren en Geleen. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook nog dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Wie bijstand ontvangt, hoort alles aan te pakken. U zit op de snelweg van WNL. Welkom bij de leukste avondspits van Nederland. Bel WNL 0800 1121. Goedenavond. De sociale dienst van de gemeente Vlissingen, Middelburg en Veren... vroegen bijstandsgerechten een contract tekenen... om een jaar lang 32 uur per week niet naar de omschreven werkzaamheden... te verrichten met behoud van uitkering... Een rechter zet hier nu een vette streep door, omdat dit de normen van de tegenprestatie overschrijdt. Volgens de FNV maken veel meer gemeenten op deze wijze misbruik van hun werklozen. Wat een geklets allemaal. In ruil voor het recht op bijstand is er een wettelijke verplichting gekomen... tot tegenprestatie naar vermogen. Dat betekent dat je van uitkeringsgerechten mag verlangen... dat er een aantal uur per week gewerkt wordt als tegenprestatie voor de bijstand. Prostitutie, illegale arbeid, arbeid onder het minimumloon... of werkzaamheden die ingaan tegen de integriteit, die zijn al wettelijk uitgesloten. In de crisisjaren 30 werden werklozen verplicht... om werkzaamheden ten algemene nutte te verrichten in ruil voor hun uitkering. En dat heette toen de werkverschaffing. Ik zie niet in wat er tegen een goede dagbesteding is. Sterk door werk. Daarom zeg ik, wie bijstand ontvangt, hoort alles aan te pakken. Bel WNL 0800 1121. Ja, vindt u het uitbuiting of misschien zelfs dwangarbeid... of vindt u het, net als ik, pure noodzaak om met elkaar uit de crisis te komen... en vooral weer uit die bijstand te komen? Dus pak aan wat er wordt aangeboden kom je weer in ritme en dan kun je veel meer doen en veel meer bereiken. Ik wijs u er even op dat in de jaren 30, de vorige eeuw... dankzij die werkverschaffing... die overigens wel onder vrij barbaarse omstandigheden moest worden uitgevoerd... maar dat daar dagen later wel het Amsterdamse Bos... werd aangelegd met de handgegraven roeibaan erbij. Het Kralingse Bos in Rotterdam hier... werd aangelegd, het Twentekanaal en ook de Biesbos... allemaal door mensen met een uitkering... die daartoe uh, werden gedwongen, kun je wel zeggen... want als ze dat niet deden, dan kwamen ze ook echt terecht in de armenzorg... en daar wilde die in die tijd echt niet in zitten... Kortom, een goede stok achter de deur. De mensen gaan uh, ritme opdoen en er komt, uh, er komt beweging in. Wat vindt u? Bent u met me eens? Wie bijstand ontvangt, hoort alles aan te pakken? Of zit u meer op de FNV-lijn? 0800 1121 of doe het met hashtag eens, hashtag oneens. Wijnand twittert Eertmans, Eens, de verblijvendheid moet eraf. Iedereen kan hoe klein dan ook een steentje bijdragen. Ik ga naar mijn eerste beller. Die komt uit Beek en Donk. Heet Dirk Jan Genodemans. Goedenavond, Dirk Jan. Dag, dag Joost. Nou ja, ja, goed. Die gaat dus er zo kort in de bocht als gewoonlijk. Maar als je werk moet aanpakken, dan moet het gewoon betaald worden. En dan is het geen probleem. Want ik zei net tegen jouw collega, ja. ik zie eigenlijk een prachtige bezuiniging. En we, slaan, we gooien heel veel zijn buiten. En we geven zelfs bijstand, mogen ze radioprogramma's komen maken. Als vrijwilliger. Ja, dat is eigenlijk een probleem opgelost met een stukje bezuiniging. Want dan zijn we daar een paar opzien minder kwijt. Ja. En ze komen terugwerken als vrijwilliger. Ik heb geen probleem met vrijwilliger, maar dan gewoon het minimumloon er tegenover. De gemeente maakt nu dadelijk een hele sociale werkplaats, raken ze kwijt. Dat werk moet toch gebeuren op een of andere manier, vooral de groene voorzieningen, dat geneiging. Mm -hmm. En dan gaan ze gewoon bijstand mensen opzetten. Heb ik niet zoveel moeite mee, maar betaal ze dan gewoon ook het minimumloon? Ja, jij, denkt bijna, jij zegt eigenlijk een heleboel dingen trouwens tegelijk, Jan, maar je zegt ook... Uh, je, je, je hebt eigenlijk te weinig werk uh, in Nederland om die mensen ja. aan het werk te houden. Daar ben ik al pertinent met je oneens. Kijk nou eens naar het zwerfvuil nou, wat we overal aantreffen. Kijk eens naar de, de, de parken, hoe die erbij liggen. Naar het onderhoud. Uh, ja, maar dat mag me wel gebeuren, maar die moet gewoon betaald worden, dat werk. Ja, maar ze worden betaald van overheidswegen door een bijstandsuitkering. Ja, dat is 100 miljoen. En dan gaan we snel zeggen: het minimumloon, daar moet je dat kunnen krijgen. Nee, het is een tegenprestatie voor gekregen steun. Ja, maar dan, oké. Okay. En dan kan ik alles straks wel tegen die tegenpastage zetten. Want dan gaat een hellende vlak op dat je niet meer tegen kunt houden. Nou, dat hellende vlak is allemaal in de wet keurig omschreven. Ik weet nog dat ik Marco Florijn, hier de wethouder sociale zaken aan de lijn, had uit, uit Rotterdam. En die ging toen mensen ook aan de sneeuwschuiven zetten. Iemand van de Partij van de Arbeid, hè, Dirk-Jan? Die zei van, nou, dat vind ja. ik een goed idee. Toen hadden we het ook over dit thema. Die zei, joh, dat ging over de sneeuw. Daar ga ik eens wel je werk van maken. Het, het gaat gewoon om de dingen des levens. Het, het koffie schenken ja. in, BR, in maar laat ze ook uit hun bed komen. Ja, maar daar zijn we het wel over eens. Okay. Dat is geen issue. Maar het gaat erom, als ze echt gaan werken... om mee betalen. En dan hoeft de minimum dus nog geen vetpot. Oh, dat nee, he, ook niet het, is, we daar, Euro. het is geen vetpot. Dan ben ik met je eens. Dirk-Jan, bedankt. Ja, we praten over een ja. maand van... Ja. nog geen maand Matthijs Nieuwkerk. He, we hebben het over een week slaasje Matthijs Nieuwkerk. Ja. Wat wil je toch dat met praat, die tv weer? Dan moet mensen ja. een jaar vrijwilligerswerk verdienen. We doen een jaar vrijwilligerswerk voor. Nou, dat kan kloppen. Maar dat vind ik, by, by, by, besides the point, denk ik, Dirk-Jan. We gaan door. Want er zijn velen die wachten. En Sjoerd Potters bijvoorbeeld ook. De Tweede Kamerlid voor de VVD komt zo in de show. En ook Jan Hamming. Hij is voorzitter van de commissie Werk en Inkomen van de VNG. De vereniging van alle Nederlandse gemeenten. Ondertussen twittert Gert-Jan dus mij eens. Wellicht bijstand verlagen om de prikkel tot sneller werken aannemen te vergroten. En Henry Evers zegt mij avondspits. Dit soort statements werken doorgaans als een boemerang. En Gerard twittert Eerdmans. Het is in strijd met de wetten over slavernij. Zo Oh, kijk, zit u er zo in? Bel mij ook 0800 1121. Gerrit Willemsen, wie bijstand ontvangt, hoort alles aan te pakken. Nou, daar ben ik het niet, uh, niet uh, helemaal mee eens. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ik haalde het voorbeeld aan van het Twente-kanaal, die heb je ook al genoemd. Ja. Nou, als je toen weer in die tijd. dat er gewoon mensen die vanaf het kantoor kwamen. die werden dus uh, in een ploeg gevormd. Uh, en de voorman van die ploeg was een, een of andere boerenjongen. Die heel goed met de schep kon. Ja. En die bepaalden dus de maat van uh, hoeveel je kon verdienen, en dan konden al die jongens die dus absoluut nog nooit een schep in hun leven hadden gezien, die kon er achteraan. En mensen hebben ze daar letterlijk kapot gewerkt op een ja. hele misselijke en vieze manier. Ja. Ja. Dat gaat dan het voorbeeld moeten worden voor het opnieuw aan het werk stellen van mensen. Dat vind ik een afschuwelijk iets. Ja, ik heb het erbij gezegd, die omstandigheden waren erbarmelijk. Uh, daar kan je Ja, absoluut... maar dat komt weer. Want uh, net nee, maar het wat de gaat vorige wel... spreker ook zei: van, uh, dat je dus, er uh, wordt op een gegeven moment wordt betaald werk, wordt, wordt dus onder de mom van uh, sociaal, wordt het in één keer uh, bijstandswerk. Ja, maar wacht even. En dan kan de gemeente die kan dus op een uh, behoorlijke manier allerlei dingen besparen. Want je ziet nu gewoon uh, dat ze dat op alles slinkse manier nou proberen. Ja, maar ik, ik zeg dan gewoon heel simpel, druk, Ger, Gerrit, ik zeg heel simpel, sterk door werk. Je wordt er ook sterk Je drukt op een gegeven moment ook een aantal, uh, zeg maar, stel dat er nog kleine bedrijven zijn in de groenvoorziening... ...die net een een uh, waarde kunnen doen. Geef die jongens dan een opdracht en desnoods voegt er iemand van de bijstand naartoe... ...als een koper werknemer en geeft die ook een extra op een prikkelter... dat hij dus wel iets extra's aan het eind van de maand heeft... Want over het algemeen, als je gewoon kale bijstand hebt, dan heb je echt niet veel. Nee. Nou, dat is ook zo. En dan, en dan, ja. dan, dan gaat er nog iets positiefs vanuit, Wil. Maar niet zomaar klakkeloos zeggen van dit of van dat. Want dat zijn omstandigheden, nou ja, dan denk ik gelijk terug in de jaren dertig. En die hebben we gelukkig achter ons gelaten. Achter ons gelaten. Gerrit, dank je wel. Niet mee eens. Tempo in de eter. Dit is Avondspits. Wie bijstand ontvangt, hoort alles aan te pakken. Ik ga zo naar Sjoerd Potters, kamerlid voor de VVD. David Slomp twitt het oneens en eens. Er moeten wel uitzonderingen blijven. Bijvoorbeeld moeders met kinderen, ziekte, zieke mensen enzovoort. Sloop rechts, die zal waarschijnlijk niet veel goeds in de zin hebben. Even kijken, oneens. Hey. Mensen onder het wettelijk minimumloon laten werken is gewoon strafbaar. En daar gaat het om. Sjoerd Potters, ik zeg goedenavond. Goedenavond. Dat is Sjoerd, tweede kamerlid voor de VVD. Woordvoerder Sociale Zaken. Um, ja, ik zeg, iemand uit de bijstand moet alles aanpakken. Wat vindt de VVD daarvan? Nou, We zijn het daar in principe mee eens. Eh, want bijstand is echt een vangnet. En de bedoeling is dat je zo snel mogelijk naar betaald werk gaat. En het voordeel van een maatschappelijke tegenprestaties, en dat heb je zelf ook al aangegeven... is dat je ja, werkritme opbouwt. Dat je weer nieuwe sociale contacten krijgt. Maar dat je ook ziet dat er misschien op een ander terrein... dan wat je normaal gewend bent, wel werk te vinden is. En het is beter ook voor een werkgever dat je bezig bent geweest... dan dat je inderdaad op de bank hebt gezeten en je niks hebt gedaan met je leven. Precies. Nou, sta, Wat schrijft de wet nou voor? Het mag 20 uur, maar nu lees ik dus ook 32 uur. Wat is eigenlijk het maximum dat je een zeg maar, bijstandsgerechtigde uh, aan het werk zet? Nou, het maximum, Dat is niet zo belangrijk. Waar het om gaat is dat je zinvol maatschappelijke activiteiten doet. En ik hoorde al een aantal voorbeelden voorbij komen. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat je mensen met een handicap helpt om naar het zwembad te gaan. Of dat je helpt bij een voetbaltraining of dat je je eigen buurt schoonmaakt of nou, koffie schenkt bij bejaarden. Nou, alles wat jou in ieder geval uh, bezighoudt en je weer actief laat zijn... en wat gewoon maatschappelijk uh, nuttig werk is. En dan gaat het in eerste instantie nog niet zozeer om de uren... maar dat wel dat je je zinvol inzet. Precies. En wat vind je van die rechter in Zeeland? Die zegt van jongens, dit kan helemaal niet. Dit is een, een, hier wordt een norm overschreden door de, de gemeente Vlissingen. Nou, ik, ik ga op de stoel van een rechter zitten... en ik heb de uitspraak ook nog niet uh, helemaal bestudeerd. Maar waar het volgens mij om ging, is dat de rechter zei... geef nu wel duidelijk aan aan wat voor type werkgemede ja. het ja. gaat. Uh, nou, volgens mij als gemeente... Uh, iemand een t-prestatie willen laten leveren... dan vind ik het wel zo netjes dat ze even aangeven... nou, het gaat om dit soort type werk... en ook kijken inderdaad of iemand daar fysiek toe in staat is. Nou, en als je dat aan de volkant uh, goed aangeeft... dan hoeft er helemaal geen probleem te zijn. Kijk, nou wordt er ook gezegd... Uh, het is een bedreiging voor... er werd net eigenlijk ook al uh, gemeld door, de, door die tweede beller... die zei, joh, het is een bedreiging voor mensen die gemeentewerk doen... En ook mensen met een handicap, die app, mensen die met een, met, met een handicap dat werk doen met inzet van de gemeente. Hoe kijkt de VVD daar tegenaan? Nou, laat het helder zijn dat wij tegen verdringing zijn of van de reguliere werk. Dus als het gewoon een reguliere baan is, dan moet die gewoon betaald worden. Uh, of wettelijk minimumloon. Dus daar gaat het helemaal niet om. Precies. Het gaat om activiteiten die nu niet opgepakt worden. Uh, nou, misschien niet even een twentekanaal. Maar ik vind bijvoorbeeld uh, helpen mensen die uh, naar Zembad willen en die een beperking hebben. Nou, help die mensen dan eens een keer uh, met in- en uit Zembad gaan. En probeer dan op die manier ook ja. een sociale contact op te bouwen. Dat is volgens mij werk wat iedereen heel goed kan doen. Ja. En waar we heel erg bij mee nou zijn. Nou, ja, precies, nou noem je de kleine dingen die ik ook belangrijk vind. En toch even dat Twentekanaal, Kralingse Bos, Amsterdamse Bos. Hebben jullie als VVD nog iets groots in gedachten? Waar je uiteindelijk het leger. Bijstandsgerechten er ook voor zou kunnen inzetten, of is dat echt uh, niet aan de orde? Nee, daar gaan we ook helemaal niet over. Daar gaan de gemeenten zelf over. Die moeten kijken wat is nou echt uh, zinvol uh, maatschappelijke activiteit in mijn gemeente. En sommige gemeenten hebben bijvoorbeeld uh, zo'n schoonmaakdag, nou, daar zou je mensen goed voor kunnen inzetten. Hm. En uh, nou, daar uh, dat moeten de gemeenten zelf kunnen beslissen. Er zijn hele goede voorbeelden van. Sjoerd Potters, bedankt, Tweede Kamerlid voor de VVD. Zeer goed, ik ben het er ook mee eens. Mooi verwoord. Hendrik van Buren zegt op mijn stelling... wie bijstand ontvangt, hoort alles aan te pakken. En zegt hij op naar Kapellen en IJssel. Onderweg WNL aan het luisteren en ik ben het er volledig mee eens. Kijk dan. Lydia van Haren zegt... avondspits helemaal mee eens. Geen vrijblijvendheid. Eerst koffie is het ermee oneens. Gemeenten zijn de nieuwe graaiers. Het leidt tot misbruik. Zie de WOZ eh, noemt hij daarbij. Eh, ik ga zo naar de VNG toe. Ook belangrijk wat zij ervan vinden. Dat is namelijk een club van alle gemeenten bij elkaar. Kijk hoe zij, eh, of zij al meer klachten horen... Net als dat uit, uit Vlissingen is gemeld. Eerst naar de Wellers, ubellers 081121. Erik uit Rotterdam, goedenavond. Goedenavond, Joost. Um, ja, ik zei net nou tegen jou, redacteur... Uh, werklozen zijn de nieuwe polen. Uh, kijk, op zich ben ik het ermee eens... dat je moet werken voor je geld. Dat probeer ik ook al de hele tijd. Hmm. Uh, dus het klinkt in eerste instantie sympathiek... en dan denk ik, ja, hij zit aan de verkeerde kant van de politiek... maar ik ben het toch wel het eens. Maar ik heb uh, een draadje gevonden om aan te trekken... en dat trek ik heel hard aan. Ja. Mijn zin heeft namelijk een eigen bedrijf. Daar ben je toch zo voor voor uh, ondernemers die voor zichzelf opkomen. Zeker. En zij komt in Dordrecht bijna niet meer aan, uh, aan klanten. En al helemaal niet meer aan klussen van, van de gemeente. Want de gemeente zet daar gewoon goedkoop gesubsidieerde werklozen voor, ja. voor in. En uh, in plaats van dat het een maatregel is om allerlei vrijwillige klusjes uh, waar niemand voor te vinden is opgetrapt te krijgen... wordt het gewoon als bezuinigingsmaatregel ingezet. Ja, dat, dat komt dan bij ja. dat je hier in Rotterdam de zogenaamde robedrijven hebt... En eh, eh, daar worden de werklozen dus eh, eigenlijk gedwongen eh, tot dwangarbeid. Maar de mensen die daar de chefs zijn, die zijn zo corrupt als de neten. En als er een keertje iemand eh, wordt aangerand eh, of eh, poging verkrachting, heb ik gehoord in mijn kennissenkring. Er wordt niet opgetreden tegen pest op de nou, werkvloer. Nou. De sfeer is sfeer is verziekt. Ja. En mensen durven daar niet tegen in opstand te komen omdat ze anders hun uitkering kwijt zijn. Nou, laten we die Kijken. discussie bedoelen. Van dat die sympathiek kan... idee, ja, Erik, dat een sympathiek idee is een heel uitvoering. Maar Erik, jij zegt echt wel iets belangrijks. En daar wil ik, wil ik potters bijvallen van de VVD zojuist. Die zegt, het gaat niet om reguliere baan. Dus de inpikken van, ik weet niet wie het was, je zus of een vriendin met zijn eigen bedrijfje. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat om werk wat blijft liggen. Waar dus blijkbaar geen commerciële, uh, iemand commercieel uh, een gat in ziet. Dat is het werk. Maatschappelijk nuttig werk, wat bijstandsgerechtigheid. Ja. Ja. kunnen gaan doen. Ik heb het gehoord, Ik heb het gehoord. maar vervolgens zegt uh, de meneer ook dat de gemeenten er zelf verantwoordelijk voor zijn en als die een gat in hun begroting hebben en ze een, uh, normaal de mensen van de groenvoorziening een minimumloon moeten betalen of nog iets meer vanwege de CAO ja. en ze zien kans om daar werklozen voor in te zetten, dan doen ze dat dus gewoon. Wat dan ook de landelijke politicus daarvan zegt... Dat is ja, het is, ook een, het is ook een gemeentelijke taak. maar, je, kom, kom maar eens... Ja. Kom maar eens kijken wat er in de praktijk gebeurt. Nou, ik kom eens in Rotterdam. Dat is toch niet zo ver weg. Erik, bedankt. Nee, dat dacht ik al. <laughs> Oké, okay, dankjewel voor je belletje. Ja, want goeie Ook al dankjewel, we zijn niet met elkaar eens Erik, maar leuk dat je belde. Stefan twittert eens, ik heb hard gewerkt voor die belastingcenten. Daar mogen de uitkeringsgerechten mij best iets voor teruggeven. En Peter Klein zegt oneens, bekend is dat immigratie zorgt voor verdringing... aan de onderkant van de arbeidsmarkt en zijn al te veel misstanden daar geconstateerd. Eens even kijken naar Edwin Heesbeen uit Nijmegen. Hallo, goedenavond. Dag Edwin. Nou, ik ben, het, ik, ben het, uh, uh, ik ben het niet eens met de stelling. Ik ben van mening dat mensen die in de, in de bijstand terecht zijn gekomen. Uh, vaak ook met een arbeidsverleden. Ja, die hebben daar ook zwaar belasting voor betaald. en sociale lasten voor afgedragen. Ja. Dus nou moeten ze eigenlijk. Uh, moeten ze eigenlijk moeten ze dubbel betalen voor. Uh, ja, voor, voor, voor, die, voor die uitkering, zeg maar. Die snap ik niet en, hoor. Uh, sorry? Die snap ik niet. Want men is. Nou, natuurlijk... Ja, kijk, als ja. Die, ja, nee, leg aan. Mensen, die, uh, mensen die gewerkt hebben, die, die hebben belasting betaald en ja. die hebben sociale lasten afgedragen. Ja, en op het moment dat zij hun baan verliezen en, en in een bijstanduitkering terechtkomen en moeten ze ineens gaan werken voor de gemeente, uh, dan moeten ze in mijn ogen moeten ze dus uh, uh, moeten ze dubbel betalen voor ja. die uitkering. Want wij nee, hebben namelijk een. Hun... Weet je, het had ik... recht op die uitkering. Nee, Hebben absoluut. Het Kijk, het recht. recht op... ik, zeg, ik ontzeg niemand, behalve de fraudeurs, ontzeg ik niemand het recht op een bijstandsuitkering. Luister goed. Het punt is alleen, het is ook vanuit het oogpunt van het individu zelf zo belangrijk dat je denk ik, uiteindelijk wat gaat doen in de tijd vooral de mensen die langdurig in de bijstand zitten. Dat, hoeft niet met, dat kan ook niet meteen een betaalde baan zijn, dat begrijp, ook, begrijp ik ook heel goed. Maar het gaat erom dat ze ritme krijgen dat ze ook zelf zichzelf wat meer uh, hè, van, van nut zijn. En dat is mijn, mijn idee ook achter dit, uh, dit voorstel. Dus ik vind het zo jammer dat je het alleen ziet als een, als een dwang vanuit, uh, vanuit de overheid. Nou, ik, zie het dan toch, ik vergelijk het dan toch een beetje meer met, een, uh, met de vroegere melkert -baan. Zeg maar dat je, dus, uh, dat je dus voor de gemeente uh, moet gaan werken tegen een, uh, ja, eigenlijk ja. een vergoeding, en waar eigenlijk niks, niks bijzonders uit, uit voortkomt. Nou ja. Ik heb zoiets van, als, als de gemeente graag uh, werklozen wil inzetten, ja. betalen ze daar dan ook voor. Ja, het zijn ook banen, het zijn melkertbanen, alleen dan zonder melkert. En, en, ik en uiteindelijk ook zonder subsidie. Dus dat is eigenlijk min ja, nee. of meer een netto oversteken, voor je bijstand ga je werken. He, dat is het idee. Ja, dat, vind, dat vind, vind, ik helemaal, nee. uh, vind ik niet helemaal correct. Het wordt mij duidelijk Edwin. Dank, dankjewel voor, voor het bellen. Okay. Ik wil gaan naar, de vereniging, dankjewel, naar de vereniging Nederlandse Gemeenten gaan. Jan Hamming is daar voorzitter van de commissie Werk en Inkomen. Dat is niet zomaar een commissie. Goedenavond Jan Hamming. Goedenavond. Eén goedenavond. Uh, nou, wij zitten, uh, of wij zeg ik nou. Ik bedoel, de gemeente zit in een lastig pakket. Want ze hebben vele mensen in de bijstand die er niet uitkomen. Dat wordt ook vaak wel het, het, het granieten bestand genoemd. Um, Klopt. U bent nu ook wettelijk verplicht om een tegenprestatie te vragen... Hè, voor, die, voor die bijstand aan die bijstandsgerechtigden. Um, wat maakt het zo lastig om dat te doen? Het is allereerst natuurlijk een hele goede zaak... dat die tegenprestatie wordt gevraagd. Want ik denk dat het voor mensen zelf buitengewoon belangrijk is... dat ze zo snel mogelijk weer meedoen, actief zijn... en van daaruit ook weer een baan kunnen vinden. Dus dat is denk ik heel erg belangrijk om te constateren. Volgens is die wet net ingevoerd... En uh, schaar ik dit een beetje onder de uitvoeringsproblemen, omdat je ziet dat toch dat niet helemaal goed is verankerd uh, en dat op sommige fronten er wat eisen zijn gesteld waar de rechter nu van zegt van gemeente scherp dat dat aan. Nou, dat, ik denk dat dat, ja. er, dat, dat er aan te passen is, want als Middelburg nu iets explicieter had gezegd van dit en dit gaat die, uh, die uh, persoon echt actief doen als maatschappelijke uh, tegenprestatie, dan was het waarschijnlijk geen probleem geweest. Dus wat ik. Denk, ja. Dat, uh, dat ja. alles aangelegen is aan gemeentes om dat nog preciezer te omschrijven. Maar wel te werken aan het feit dat mensen recht hebben op werk. En uh, recht op een bijstand is een, een, een bijzaak. Het gaat erom dat mensen weer zo snel mogelijk aan het werk gaan... Uh, ja. En voor elk individu is dan belangrijk dat ze ritme opdoen... elke ja. ook weer arbeidsethos elke keer meekrijgen. En uh, dan is het ook nog mooi dat men daar nog uh, iets maatschappelijks uh, belangrijks voor nou, uh, kan doen. Ik hoor dat we helemaal op één lijn zitten, Jan Hamming. Dat, dat uh, klinkt wel als muziek ja. in de orde. Maar die rechter, wat denkt hij dan? Dat, dat, dat, dat er slavenarbeid wordt aangeboden of zoiets? Wat, wat, wat, wat, wat is dan daar de... de, de... Ja, ze zeggen, het is niet nauwkeurig omschreven... maar het, het gaat toch gewoon om werkzaamheden die de gemeente uit, uit kan uh, onder regie kan voeren. Dat is toch niet zo, uh, zo spannend, zou je zeggen? Nou ja. Wat ik lees in de reactie van de rechter is dat het nog preciezer moet worden omschreven... Wat, uh, dat gemeenten nog preciezer aangeven wat ze verwachten van die mensen. Mm. Nou, volgens mij is dat ook goed vast te leggen uh, door gemeentes in, in, uh, in afspraken met de individu. Dus volgens mij is het ook goed te doen met die klanten van sociale zaken. En daarmee is volgens mij dit probleem wel te ondervangen. Maar het principe dat iemand die een uitkering heeft zo snel mogelijk weer aan de slag is en actief is... en betrokken nou. is bij de samenleving, dat vind ik een fantastisch uitgangspunt. Nou, wij zijn het volledig eens. Hamming, meneer Hamming, eh, dank u wel. Sterk door werk, zeggen wij denk ik allebei. Voorzitter van de commissie Werk en inkomen van de VNG. En dit betekent dus dat het vonnis goed bestudeerd wordt... en hopelijk door vele gemeenten wordt nagevolgd... zodat er wel van de, die tegenprestatie werk gemaakt kan worden. Dank Jan Hamming van de VNG. We gaan de laatste vijf minuten in met Lola Patrijssel... die mij twittert oneens. Hajo's, dat gaat zeker niet. In ieder geval op bijvoorbeeld iemand heeft stel... 35 jaar gewerkt, baan kwijt en dan elke rotklusje oppakken. Thamen Willems zegt oneens, als de gemeente dan zoveel werk heeft, laat ze er dan echte banen van maken. Ik ga naar Esther, Esther uit Arnhem. Goedenavond. Goedenavond. Vertel. Ik, um, ik ben eens met de stelling, uh, ook wat al eerder is aangegeven, dat het uh, maatschappelijke betrokkenheid creëert bij, uh, degene, uh, bij de bijstand uh, uitkeren. Uh, maar daarnaast ook dat het uh, de urgentie bij de uh, bijstandsgerechten aanwakkert om te gaan solliciteren naar de baan die zij wel of niet ambiëren. Ja. Want uh, toevalligerwijs had ik uh, dit weekend nog over met een vriendin. Zij uh, krijgt ook de bijstand en zij geeft aan dat uh, om de twee weken komen ze bij elkaar... en dat er geen sollicitatieplicht tegenover staat ten opzichte van de bijstand... En zij geeft zelf aan, als die sollicitatieplichten wel zou zijn, zou ik gewoon één of twee keer per week zou gaan solliciteren. En um, uh, zou ik het ook uh, aannemen als het maar dan in de bijstand gekort wordt. Dus dan uh, sla je ja. eigenlijk twee vliegen in één klap. Je gaat uh, meer solliciteren op de baan die je eigenlijk wilde En je bent dus uh, bereid om dat werk aan te nemen. Absoluut, uh, zijn de grote voordelen? Ja. Maar er ja, is, een, is een verplichting tot solliciteren en de bijstand. Maar dat is bij de WW-uitkering, maar dat is niet bij de bijstand. Nou, kijk even uh, mijn niet-deskundige aan die ik, die ik nu niet zie. Ik dacht dat het alleen voor moeders was uitgesloten. Maar goed, dat, dat kunnen we nagaan, Esther. Dank je wel. Ja. Nou, zij ja. niet te solliciteren. Nee, misschien Ik dacht dat het voor moeders was met jonge kinderen dat het, dat het geen plicht was. Maar anders wel. Meen ik. Maar goed, Esther, we zoeken het op. Dank je wel. Even kijken wie we nog meer aan de lijn kunnen laten. Wie bijstand ontvangt, hoort alles aan te pakken, zeg ik. Tegen de heer Wijsdijk uit Zeeland, meneer Wijsdijk. Ja, meneer ja. ik ben het totaal met u mee. Een baan is een baan en bij baan hoort salaris. Als wat u werk noemt, als het werk waard om gedaan te worden, dan hoort daar gewoon een salaris bij. Als u zich ergens aan de rommel die in het park uh, ligt ja, en dat moet opgeruimd worden door de gemeente, want die hebben het in beheer, dan hoort daar gewoon iemand op te zetten die dat werk doet. Een volwaardige baan. Een ja. volwaardige baan voor volwaardige mensen. En de rest is apenkool. Als u zegt van mensen moeten maatschappelijke zinvol werk gaan verlichten. Ja, ja weet je toch? Ik denk dat is bezigheidstherapie als je dat tegen bijstand maar, tegen bijstandsinkomen moet gaan doen. Meneer Wijsdijk, denkt u, u, dat, zegt, u dat het goed is voor een individu die, die bijstand ontvangt jarenlang? Dat het goed is om niks te doen? Dat hoort u mij niet zeggen, hè? Maar u, u kiest de totaal de andere kant, hè? En ja, daar klopt. ben ik het dus niet mee. U zegt tegen mij, ik u, u hoor u zeggen... Ach, iedereen kan toch wel een gehandicapte uit te zwemmen wat klukken als het daar op aankomt. Nou, volgens mij moet je wel vijf diploma's hebben voordat hij dat mag. Ja, nou ja... Ik laat, ik laat, in, ik laat met mijn bijstands- en ik ga gehandicapten laten zwemmen. Ik laat hem uit mijn handjes vallen en moet eens kijken wat er dan gebeurt. Ja, u, u, u, u bent nu ook aan het overdrijven, daar, daar hou ik van. Maar het gaat, dat gaat mij weer te ver. We gaan, we, gaan, we gaan even naar lijn 2, Bedankt wel meneer Wijsdijk. Want het is leuk om nog even wat belles aan de lijn te laten. Klaas uit Worcum. Ja, met Klaas Volgens het Worken. Ja. Nou, hoe, hoe zit het dan met de bijbaantje? Ik denk dan aan, uh, aan Luc Hermans. Ja. En uh, onze burgemeester, uh, Hajo Apotheker van uh, Zuidwest Friesland. Die heeft er een baantje bij. Dat levert hem 50.000 euro per jaar mm. op. Een halve dag in een week werk. Maar dat kan ook door andere mensen die ja. ook die kwaliteiten hebben gedaan worden. Die kant en, op. De gemeente ja. heeft al een goed komen. Nou, wie weet. Klaas Voggers we geven het ook mee aan de, de gemeente. Misschien dat, ze, dat de VG er werk van kan maken. De bijbaantjes van de Hotemetote. Misschien zijn die nog op te, op te vangen door, door bijstandsgerechten. U kunt vele tweets teruglezen op www.twitter.com. Want ze komen mooi binnen. Nico van Veen, dat is ook al VWD. Die zegt: Eerdmans, in deze stelling kan ik mij geheel vinden. En Joek daar zegt: wat werk wat blijft liggen is werk wat ooit is wegbezuinigd. En die is er dus mee oneens. Overigens had ik wel gelijk. Alleen de kinderen, bijstandsmoeders. En mensen, moeders met kinderen van 5 tot 12 jaar. Die zijn pas verplicht om dacht ik, te solliciteren als zij, als zij... Nou goed, er staat een hele omschrijving bij. U kunt dat verder bekijken op, uh, via Google. In ieder geval, mooie uitzending. Dank voor het luisteren. Zometeen kunststof natuurlijk. En daarin uh, grafisch ontwerper Max Kisman te gast. Om op WNLs morgen te zien met Vandaag de Dag op TV. Vanaf 7 uur op Nederland 1. Daarin Paul Janssen en Kim Kutter, collega Leonie, ter presenteert. Dat vanaf 7 uur ochtends vandaag de dag dus op Nederland 1. Deze en andere uitzendingen van Avondspits kunt u terugluisteren op www.omroep.nl.nl slash avondspits. Dank voor het bellen, dank voor het luisteren, dank voor het tweeten. Morgenavond weer vanaf half zeven een nieuwe avondspits... hier op Radio 1. Heel fijne avond en graag tot morgen. Tot avondspits. De Rooms-Katholieke Kerk heeft een nieuwe paus. Daarom praat twee dingen de maandagen in maart... met Nederlanders uit een katholiek nest... Deze maandag oud-partij van de arbeidssenator Erik Jurgens. Hij ergert zich aan het circus rond de paus, maar blijft de katholieke kerk wel trouw. Twee dingen. Zometeen, tussen 8 en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wanneer u besluit een occasion te kopen, gaan wij ervan uit dat u er heel wat jaren in rond zal gaan rijden.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 ROA, de 22 beste adviesbureaus van Nederland. Meer weten? Kijk op roa-advies.nl. Geachte heer Nijnatten van IT-bedrijf PVN. Graag zouden wij even bij u solliciteren. Wij zijn Centraal Beheer Achmea Zakelijk. We hebben ruim 100 jaar werkervaring in de zakelijke markt. Een van onze sterke punten is moeilijke pensioenmaterie makkelijk maken... zodat u tijd overhoudt voor zaken waar u liever uw tijd aan besteedt. Ondernemen. We zijn dus een soort extra medewerker van PVN... We onderhouden geen systemen, maar we zorgen er wel voor dat alle eentjes en nulletjes kloppen wanneer uw medewerkers met pensioen gaan. We hopen spoedig iets van u te horen. Bel even Apeldoorn of bekijk ons cv op centraalbeheer.nl slash zakelijk. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het concert met Mozart en Beethoven op paasochtend. Inclusief paasbrunch vanaf 45 euro. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl.